We hebben, denk ik, Hili Jansen aan de telefoon als het goed is. Ja, dat klopt helemaal, Ireni. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn ja. dat ik je aan de telefoon heb. Hoe gaat het met je? Lekker. Mooi ja. zo. Volop in beweging. Volop ja. in beweging. Helemaal ja. goed. Nou, nieuwe tentoonstelling in het Zandvoorts Museum... Nou, hij draait al een tijdje, deze, Beeld ja. in Zandvaart. Ja. En uh, omdat hij best wel veel geld heeft gekost uh, aan inrichting en regelen... doen we deze tot eind juni. Oké. Okay. En dan gaan we weer uh, allerlei wissel tentoonstellingen doen. Goed. Vertel even over deze tentoonstelling. Nou, deze tentoonstelling is tot stand gekomen doordat ik vorig jaar in het Anninghavog in Zwolle was. Dat is een heel groot landgoed. Ja. En daar waren zulke mooie beelden, honderd beelden in, uh, in zo'n prachtige tuin, uh, zo'n landgoed echt. Ja. En toen zag ik een hertje, en dat hertje dat had allemaal huisjes op zijn rug. Toen dacht ik, oh, dit is natuurlijk leuk voor Zandvoort, omdat wij ook heel veel met herten te maken hebben. Ja, dat en kan je wel is zeggen. is gewoon een hert dat met de huis op zijn rug loopt. <laughs> Dus, ja, en dan heb je aan één hert niet genoeg. Dus er moeten meer uh, beelden bij. Dus ik ben gewoon gaan, uh, gaan bellen, uh, mailen. Dus een oproep gedaan aan heel veel beeldend kunstenaars. En waarvan één lokale kunstenaar. En dat was uh, Margot Bergman. Ja, maar die Margo op het station Bergman zit, hè? He? Die heeft ja, het uh, atelier ja. op het station. Ja. Maar um, die heeft een ongeluk gehad. Oh. Tijdens haar vakantie. Dus ja, één lokale kunstenaar, dat is dan Marlene Scherps geworden. Oké. Okay. Ja. En, en dus begrijp ik het, het dan is... goed dat het over herten gaat? Nee, het gaat niet over herten. Het is eigenlijk um, zeg maar de natuur versus de verstedelijking. Aha. Dus je ziet buiten, voor het museum, zie je ook zo'n uh, zo hert staan met zijn hoofd helemaal omhoog. En ja. ook allemaal hertjes, huisjes weer op zijn rug. Ja. Nou, dan ga je binnen en dan zie je van alles met, met hout, met, met papier. En uh, ja, dat, dat is gewoon uh, ontzettend de moeite waard. Uh, er is een algetuin met allemaal van die, zo'n mobiel, met allemaal handgeschept papier. Dat is net of je in een bos loopt. Dus ja, van de ene verwondering in de andere. Nou, ik zeg tegen de luisteraars: ga vooral naar het Zandvoortse Museum om dat nou, te gaan bekijken. We hebben ontzettend Want... ons best gedaan ja. en de combinatie met de buitenbeelden. Ja. Dus de prachtige beelden van Kees Verkade en Mel Klaassen en Charlotte van Palland. Want je loopt er honderd keer voorbij zonder er naar te kijken. Maar die staan gewoon gratis in de openbare ruimte. Dus. Dat is ook zo'n rijkdom. Ja, en ja, mensen realiseren zich niet hè, wat er, wat er staat. Ja, en je... je hem weghaalt. Ja, ja dan ja. is hij in één keer weg en dan missen ze hem. Oh, en dan is het zo belangrijk voor de buurt, weet je wel. En dan denk je ja, jullie. <laughs> uh, we koesteren onze uh, uh, cultuur. Moet je eens kijken in die, uh, bij de Zuidduinen, uh, bij het Zwanemeer, als je daar de, de plantsoentjes in gaat, dat was ooit een vervrijingsfonds. Nou, daar staan echt de meest prachtige beelden. Een vissersvrouw en uh, uh, een wassende vrouw. En nou ja, het is zo de moeite waard om gewoon eens door je eigen dorp naar de beelden te gaan kijken. Ja, nou een beeldenroute, maar die hebben we ja. al gehad geloof ik een keer, hè? Nee, de beeldenroute is gewoon permanent beschikbaar, dat kan je jou rondlopen. Ja. Uh, hij is gratis te downloaden op de website of je kunt een boekje kopen bij het museum, daar staat alles op. En Zandvoort Marketing is nu bezig met voor ons te maken een audio tour. Ja. Dus dan hoor je de verhalen erbij. En ook de uitleg van de kunstenaars. Waar zijn ze onbekend? Uh, dat soort dingen. Dus ook heel belangrijk volop, vind ik. Ja, ja, volop in beweging. Ja. Ja. En uh, nou, dan, dan is deze tentoonstelling uiteindelijk uh, klaar. En dan uh, ja. gaan uh, de beelden gaan weer terug uh, daar waar ze vandaan komen. En wat is er dan in het verschiet? Uh, nou, wij doen zoals gewoonlijk mee met de, de, de prachtige evenementen van Zandvoort. En de volgende wordt de uh, Pride. De Pride. Dus wij hebben straks een tentoonstelling ingericht door de twee curatoren. Uh, René Zuiderveld en André Donker. Ja, ja René en, Zuiderveld uh, is wel, wel bekend, ja, hè? Ja die zijn al maanden bezig met het samenstellen van en uitzoeken van kunstenaars en nou, ik heb alle vertrouwen in ze. Dus uh, dat worden ook diverse disciplines, weet je wel, beeldend, uh, glas, uh, keramiek. Dat kan ook weer van alles worden. Ja, daar heb je nog niet echt een, een voorbeeld van, of, of is het gewoon? Nou, ze houden het nog een beetje onder de pet. Uh, ik weet wel, het heet Portraits with Pride. Ik heb uh, een prachtige poster gezien... waarin een soort stoerheid staat. Maar ook, uh, ja, kwetsbaarheid. Uh, het is toch nog steeds uh, voor velen een, een, een... ja, hoe moet je dat zeggen? LHBTI, wat maken ze allemaal mee? Ja. Het is niet... Uh, ik heb een kleinkind die is aan het schilderen. Nou, wat geweldig. En die heeft af en toe even oma nodig om. Uh, ja, het huisje, beetje, het vogelhuisje. Ja. Ja. ja. Nou, helemaal leuk. Hé, hey, en uh, die, die Pride, uh, ja dat is natuurlijk best wel een behoorlijk uh, groot evenement hier in uh, Zandvoort. Dus uh, ja. kunsthoort daar, ja. uiteraard, uh, hoort er ook bij. Ja. Um, Buiten de, Want René uh, is natuurlijk een fotograaf. En die ja. andere man is ook een fotograaf of is dat een beeldend kunstenaar? Nee, nee dat is André Donker. Samen oh ja, André. gaan ze gewoon allerlei galeries en kunstenaars af. Om weer een heel nieuw beeld neer te zetten. En ze krijgen dan ook de ruimte om op de boulevard. Het is natuurlijk ook een boodschap hè, die je uitdraagt. Samen Zeker. met de werkgroep van de Pride at the Beach... Zet je ook iets meer van tolerantie en van verdraagzaamheid en van uh, accepteren, uh, zijn wie je bent? Dus, ja. um, ik denk, we, we doen een parade. Nou, daar gaat het museum natuurlijk ook open. We doen de voorste twee zalen van het pop-up museum worden ingericht door Dusty. Nou, dat is een begrip. Dat uh, is een, uh, een, een transgender, nee, een travestiet. Die ja, die gaat informatie geven over hoe het nog steeds leeft, weet je wel. Dus het, het gaat ook wat verder dan alleen maar plaatjes laten zien. Ja. Nou, voor mijn gevoel uh, is zandvoort best heel tolerant ja. ten opzichte van uh, de LHPTI-gemeenschap. Ja. ja. Uh, uh, bedoel, wij, wij kennen hier ook onze transgenders en onze Zeker. Uh, ja en. Ja. en voor mijn gevoel zijn die mensen gewoon onderdeel van onze maatschappij hier Absoluut. in Zandvoort. En ja. wordt daar niet ingewikkeld over gedaan. Nee. Ik weet natuurlijk niet hoe het is als er als toeristen hier zijn of mensen van buiten Zandvoort... dat die misschien daar nou, wat anders mee omgaan. Maar dat gevoel heb ik niet. Want de Pride ja, is hier toch ook. altijd... Ja. ja, Het is een verlenging van Amsterdam ja. hè, geworden... Ja, het is, het is wat kleinschaliger natuurlijk hè, als Amsterdam. En dat wordt dan ook alweer gekoesterd. Want uh, mensen zeggen van, ik, ik hou niet van dat grote. Ik ga juist liever naar Zandvoort, omdat het daar wat, uh, wat, klein wat kleiner is. is. Dat is meer te behappen en overzichtelijker. En, nou, ik heb vorig jaar dan met Marjole Bel Belstaan schilderen met de kinderen. Ga je handelen dan? En uh, toen stonden we op het gasthuisplein en dan komen er allemaal kinderen en die zijn dan bezig met een onderwerp waar ze niet dagelijks mee bezig zijn. Nee, nee. Dus uh, toen werd het allemaal uitgelegd van wat is dan de L en waar staat uh, de B voor? En weet je, en dan, dan sta je toch ook van kijk je je bent al spelenderwijs met, uh, met informatie bezig. Ja, en voorlichting van uh, dat, ja. dat, uh, dat het er is en dat het niet ja. raar is. En uh, dat je jezelf kunt zijn, wat ja. natuurlijk heel belangrijk ja. is. Ja, ik... en, en we gaan dat dit jaar weer doen. En uh, we gaan iets van een optocht maken met allemaal verschillende uh, mensen. Dus gewoon laten zien van kijk, zo kan het uh, zijn. En dat doen ook kinderen mee vaak hè, aan, aan die optocht. En, en ja. aan... Uh, want ik, ik, ik woon vlakbij het station, dus ik zie dan de yeah. Pride-parade uh, starten. En ik, ik verbaasde me, of ik verbaasde me niet, maar ik vond het verrassend dat er zoveel kinderen waren die meededen met hun ja, ouders. Ja. Zo van, nou, ja. en, en dat, vond, dat ja, dat, dat is heel warm als je dat ziet. Ja. Dan denk je, kijk, dat zijn slimme mensen die hun kinderen ja, gewoon meelaten gaan in deze maatschappij en uh, ja. niet die uitzonderingen nou, maken. Dus Tijdens die week dat, dat we hier dan uh, helemaal uitpakken, dan zijn we daar ook weer onderdeel van. En uh, vraag maar aan de werkgroep uh, Pride at the Beach, er zijn zoveel mooie plannen. Ja, wij zijn daar onderdeel van. En daarna gaan we natuurlijk weer iets doen met de Formule 1. Dat kun je je nou nog niet voorstellen, maar we gaan uh, okay. ook iets heel leuks doen in het museum... wat we nog niet eerder hebben gedaan. Oké, spannend. Met cartoons, ja. Uh, dit jaar geen overzicht van, uh, van de Grand Prix in Zandvoort, Maar Toon van Dril, die gaat uh, helemaal... De tekenaar. Uit. De grote cartoonist. Ja. Met zijn scherpe grappen. Scherpe grappen van uh, Max Verstappen en Hamilton. en uh, Ik verheug me erop. Heerlijk lijkt me dat. <laughs> ja. Want er is genoeg om grappen over te maken. Ja, zeker. Het is wel een klein beetje een, een soapserie uh, af en toe... Uh, het verhaal ja, tussen. hij heeft natuurlijk de stamgasten gemaakt. Ja. En FC Knudde, die bestaat ja. ook al. Hij doet al 50 jaar voor het AD-tekenen. Ja. Ga er maar aan. Ja, het is geen kleine jongen dit. Heel ja. bijzonder dat je Echt? dat heb, ja. uh, voor elkaar hebt uh, gekregen. Nee, ja, maar hij heeft natuurlijk ook een hele tijd uh, gewoond en gewerkt in Zandvoort. Ja. Dus hij heeft altijd nog wel een band hiermee. Ja. Nou ja, en, dat is ja, mooi. Hij is helemaal gek van sport, dus... Uh, Max paste er daartussen. Nou, bijzonder. Ja. Dus nou, dat is ja. het vooruitzicht. Eerst uh, ja. dus, uh, de mooie beelden nog bekijken. Ja. Ga kijken, vooral voordat ze weer weg ja. zijn. Want uh, het is de moeite waard, uh, denk ik, om te kijken. Ik moet zelf ja. ook nog gaan kijken hoor. Dus maar bij deze. Ja, je bent van harte welkom. Zeker. Ben, dat ja. weet ik. Uh, nou, uh, de, de F1 is natuurlijk ook uh, ja, booming straks weer. Het, ja. het is te hopen dat het net zo mooi weer wordt als dat het zo. vorig jaar geweest is. Want... Ja, kom daar maar eens over overheen. Zo, dat... <laughs> wat we vorig jaar hebben gehad. Man, man, man. Wat was ja. dat een feest. Althans, ja, ik nou. ben bevooroordeeld. Want ik hou natuurlijk van de F1. Dus, uh, maar ja. Het, ja, er is niemand die daar eigenlijk over kan mopperen. Het, de, de, het geluid was goed. Ja. Het geluid letterlijk en figuurlijk. Alles zat, alles, ja. alles zat mee. Het weer zat mee. En ook nog ja. winnen. Nou ja, wat wil je meer? Maar goed. Maar als je nu kijkt naar de Zandvoort Beyond plannen... Die liggen er ook niet om hoor. Nee, hè? Ik denk dat we qua Zandvoort Beyond. Ja, het was natuurlijk vorig jaar allemaal heel onzeker tot het laatste moment. Ja. En nu weten we veel meer van hé, hey, we kunnen echt gaan uitpakken dit jaar. Oké. Okay. Dus ik Z denk dat we ons kunnen verheugen. Zeker. Waar gaan mensen kijken online, als dat kan. van wat er gaat komen en uh, waar ze zich op kunnen verheugen? Is er, een, is er een site, is er een plek waar ze naartoe ja. kunnen gaan? Uh, dan heb je het over cultuur. Cultuur, überhaupt? Want ja. vanuit die ja. link kunnen ze natuurlijk ja. alles gaan bekijken. Ja. Gewoon op de website van het Zandvoort Museum, daar staat de agenda. En we hebben ook de Cultuuragenda Zandvoort. En daar zetten wij al onze cultuurdingen uh, in de Zandvoortse krant. Dus we maken daar een laddertje van allerlei leuke dingen. Dat, was, dat is inderdaad de evenementenladder. De wandeling. Ja. ja. ja. Oké. Okay. Nou, uh, dus mensen, kijk naar de evenementenladder in het Zandvoortse ja. uh, krantje en kijk online naar de website, de, naar de ja. website van het museum. je ja. dankjewel voor je gesprek. Uh, ik wens je heel veel Haley, succes. voor de aandacht. En veel plezier met je kleindochter. Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel. Wel Mooi weekend. Dag. Dag.